De hofmeester liet de echte nachtegaal verplaatsen van de Gouden Kamer... naar een klein zijkamertje in de westelijke torens van het paleis. De namaaknachtegaal vloot plechtsgetrouw driemaal per dag. Telkens hij werd opgewonden. Driemaal per dag, altijd hetzelfde wijsje. Zelfs na honderd keer was hij niet moe. Het plan van de hofmeester leek te lukken. Maar... Zeg, hofmeester... Hofmeester. Majesteit? Die namaakvogel die is wel mooi, maar hij zingt altijd hetzelfde. De keizer wordt dat een beetje blu. Oh, Majesteit, dan moet u misschien wat minder luisteren. Hè? Het is toch ook een mooie vogel om naar te kijken? Ja, nee. N -n -n nee, vanavond wil ik de andere nachten gaan horen. Het is mijn genogen uw wens uit te voeren, Majesteit. De Hofmeester raakte in paniek. Wat als de keizer terug naar de echte nachtegaal zou willen luisteren... op de meest onmogelijke momenten van de dag? Dan zou alles terug in het honderd lopen. Hmm, daar moest de hofmeester iets op vinden. Hallo, mijn beste nachtegaal. Hé, hey, uh, goed nieuws. De keizer heeft besloten dat je voortaan het gouden kettingje niet meer hoeft te dragen. Hè? Dan kan je wat vaker rondfladderen. Uh, ik zal trouwens het raam wat openzetten. Het is, hier, het is hier zo duf, hè? Hmm, hmm, hmm, hmm. Zo, tot ziens! De nachtegaal wist eerst niet goed wat hem overkwam. Waarom mocht hij niet meer voor de keizer zingen? En waarom moest hij naar een ander kamertje en hoefde dat kettingje niet meer? Eerst vloog hij een beetje rond in de torenkamer. En toen ging hij op de vensterbank zitten. Van waaruit hij in de verte het bos kon zien, waar zo'n Stond. Diezelfde avond beval de keizer dat hij de nachtegaal wilde horen. Jazeker, majesteit. Lakij, breng ons de nachtegaal. Jawel, hoofdmeester. Nog geen twee minuten later stond de lakij er alweer terug. Helemaal wit om de neus. Lakij, wat is er? Hij is weg. Wie is weg? De nachtegaal. Hij is weg. Oeh, hij is weg. Ja, hij is weg. Door het open raam, denk ik. Oh! Oh, oh, oh, oh, hoe kon dat nu gebeuren? Ontankbaar vogeltje. Spijtig. Maar ja, gelukkig is er nog de andere nachtegaal. Zal ik hem voor u opvinden, majesteit? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, oh, ja. ja, vooruit, dan maar. En zo werd de namaak nachtegaal iedere dag weer opgewonden en zong hij zijn lied. Steeds hetzelfde lied. En dat irriteerde niet alleen de keizer... Zeg, het is niet waar, hè. Is dat nu weer die onnozele vis Hé, hey, het is al goed, hè. Hey? We hebben het gehoord. We kennen het ondertussen, hè. Hey? Stop nu maar als, hè. Zouden hem beter opeten. Ging in de zeepal in. De woorden van de visser waren nog niet koud, of... Hofmeester, Hofmeester. Ja, wat nu, weer? De nachtegaal. Wat? Hij doet rrrr. Rrrr? Ja, rrrr. Omdat de nachtegaal zo vaak was opgewonden en zo vaak zong... Begonnen een radertjes los te raken. Hoe zegt hij ook? Bruit. Ik hoor het! En hoe zegt hij? Brot, brot! Ja, ik hoor het! Ik ja. sta ernaast! Man. Oei, oei. Straat uit! Wat dat? is dat? Nu is het echt serieus, Miza. En toen hield alle muziek op. Hoe vaak de hofmeester ook aan het sleuteltje draaide, er kwam niks meer uit. Behalve. <truimert>